Tien uur, Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt dat Nederland niet ten prooi moet vallen aan een verkiezingsstrijd. Dat zei hij in de Tweede Kamer in het debat over de situatie die is ontstaan nu het Kamerlid Brinkman uit de PVV is gestapt. Volgens Rutte zouden verkiezingen slecht zijn voor de economie en voor Nederland. Hij benadrukte dat het urgent is om het land uit de crisis te halen. Volgens hem is de samenwerking binnen de coalitie nog steeds effectief. Als VVD, CDA en PVV het in het katshuis eens worden over extra bezuinigingen... dan verwacht Rutte dat die voorstellen het zullen halen in de Tweede Kamer. Brinkman onderschreef dat. Hij zei dat hij zich niet kan voorstellen dat hij tegen de bezuinigingen zal stemmen. Hij zal wel een motie van D66 steunen... waarin staat dat het PVV-meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen mensen wegzet. De schutter die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk zeven mensen heeft doodgeschoten... kan opnieuw toeslaan. Daarvoor waarschuwt de openbaar aanklager in Toulouse. Volgens de aanklager is de dader een extreem vastberaden persoon... die altijd op dezelfde manier handelt en zijn daden van tevoren plant. Uit onderzoek blijkt dat alle slachtoffers van dichtbij door het hoofd zijn geschoten. Het Franse OM zegt dat er sprake is van terrorisme... De politie heeft ongeveer 200 rechercheurs en agenten naar Toulouse gestuurd. Ook staat er een antiterreureenheid paraat. Een aandeel Ziggo kost morgen op de beurs 18,50 euro. Het kabelbedrijf heeft dat bekendgemaakt aan de vooravond van de beursgang. Eerder had Ziggo gezegd dat de prijs tussen de 16,50 en 18,50 zou liggen. Het is dus het hoogste bedrag geworden. Volgens Ziggo komt dat door de enorme belangstelling... Ziggo is het grootste kabelbedrijf van Nederland. Vanaf morgen wordt ruim 20% van de aandelen op de beurs verhandeld. Met een totale waarde van ruim 800 miljoen euro. Het is de grootste beursgang in Nederland sinds die van Delta Lloyd in 2009. Het weer, vannacht blijft het droog. Met lokaal kans op een mistbank, Minima rond 3 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Proeven aan kwaliteit.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 Ga naar ik word lid van max.nl of bel 0900 405 x 3x0. 10 cent per minuut. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij aflevering 9994 van Langs de Lijn. De tienduizendste komende zondag nadert. komt steeds dichterbij. Daarom, uh, maar we raken niet in paniek, hoor. We doen waar we goed in zijn, sportnieuwsbringer van de dag. Bijvoorbeeld rode SC dat de opvolger van Harm van Veldhoven heeft gevonden. Ruud Brood gaat na dit seizoen aan de slag in Kerkrade. Dat betekent dat zijn huidige club RKC nu op zoek moet naar een nieuwe trainer. We laten het, het, het besluit van twee uur geleden even nu op ons inwerken. Even herstellen en dan gaan we vol moed aan zijn opvolger denken. Zometeen horen we van Ruud Brood waarom hij de nummer 9 van de Eredivisie verkiest boven de nummer 8. En vanaf donderdag vindt in Heerenveen het sluitstuk van het schaatsseizoen plaats. De WK-afstanden. Voor Marit Leenstra zit het seizoen er al op. Door een enkel blessure. Een abrupt einde van het seizoen waarin de nationale titel haar grootste succes was. Leenstra hoeft niet te twijfelen. Oh. Die gaat gewoon de Nederlandse kampioen worden 1,57... 17 goed gedaan. Ze wint ook de 1500 meter. FC Twente moet morgen weer eens winnen. Dat is wel gewenst voor een titelkandidaat, natuurlijk. Na twee competitienederlagen op een rij. Toch raakt Wout Brahma niet in paniek. In ons kampioensjaar hebben we ook wel een week gehad waarin het iets minder liep. Dat was ook vlak na de winter, geloof ik. En, dus ja, elke, elke club heeft bijna wel, heeft wel last van één keer in het seizoen. Als je geluk hebt, en soms twee keer als je iets minder geluk hebt. Morgen kan de slechte reeks worden beëindigd in de inhaalwedstrijd tegen de Graafschap. Zometeen blikken we vooruit op die wedstrijd. Dat doen we ook met Ron Jans op het bekerduel tussen zijn Heerenveen en PSV. En we hebben het laatste nieuws over de beroepszaak van AZ-trainer Gert-Jan Verbeek. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, Ruud Brood is bezig aan zijn vierde en dus laatste seizoen bij RKC. Hij promoveerde in zijn eerste jaar naar de Eredivisie, vierde na competitie, degradeerde een jaar later weer en werd voor seizoen weer kampioen van de eerste divisie. En Brood hoeft nu niet bang te zijn dat zijn RKC in zijn laatste seizoen weer gedegradeerd hoor. RKC doet het hartstikke goed, staat achtste inmiddels, een uitstekende prestatie, een plek hoger ook dan zijn nieuwe club, Rode JC. Brood ziet zijn nieuwe baan in Kerkrade ook als een waardering voor zijn werk van dit seizoen. Ja, ik denk ook de, de constatering dat het, uh, dat het goed gaat met RKC, simpel gezegd. Dus daar ben je wel trots op, want mensen zullen misschien zeggen ja, het gaat goed en er zit wat trek in. Maar ik denk dat het voor mezelf ook belangrijk is om weer een stap te maken en, uh, bij een club waarvan ik denk uh, ja, die, dat die iets verder zijn in zijn totaliteit speelt een rol mee dat je RKC verlaat dat je een beetje bang bent wat er volgend seizoen op het veld staat. Omdat hier nogal heel veel huurlingen rondlopen die weer teruggaan naar hun club. Heeft je dat aan het denken gezet? Nee, nee, nee. Want ik ben elk jaar bezig geweest uh, met andere mensen om spelers binnen te halen. En dat waren er soms zelfs 15 uh, in een seizoen. En uh, nu weten we ook waar de open gaten vallen hier bij RKC. Het enige verhaal moet je in een totaalpakket zien. van: oké, okay, Wat zijn de financiële mogelijkheden op korte termijn? Eh, uh, wat betreft de selectie. Verder is ook uh, natuurlijk sportieve voorwaarden. Kunnen we een upgrading maken met betrekking tot uh, de organisatie, de medische staf? Noem alles maar op. En uh, ja goed, daar zit, er zit een, een groei in. Maar niet, niet dusdanig dat ik zeg van nou oké... Okay, uh, ik denk dat ik op dit moment uh, de keuze heb gemaakt voor de club die daarin verder is. Maar ook de financiële zorgen heeft Roli EC ook. En die zijn niet gering. Nee, maar wie, uh, daar moet je ook niet voor weglopen. Ik heb dat hier meegemaakt. Uh, en nog. Dus zeg maar uh, de beperkingen. Maar tegelijkertijd geeft dat de kwaliteit van mensen aan... en de creativiteit, hoe je daarmee omgaat. Maar er zijn meer BVO's die daarin zitten. Uh, in die categorie. Dus je moet gewoon zorgen dat je je huiswerk steeds goed doet. En wat dat betreft denk ik nog steeds... dat het potentieel daar uh, ja, goed zou, bij mij zou passen. omgeving zou zeggen... RKC staat hoger dan Roland, dus RKC is beter. Ja, ja, ja. Nou, dan doen we iets heel fantastisch. Maar goed, uh, Ja, wij zijn met RKC bezig. Ik ben met RKC bezig om ons doel te bereiken. En uh, ja, ik vond het een lastige, las, lastige keuze. Tegelijkertijd moet je... Weet je de emotie hier, hè? Vier jaar lang is, is niet niks. Alles meegemaakt. Maar ik vind ook wel dat ik uh, realistisch moet zijn. En zeggen, nou, oké, okay, wanneer ga je... Een, een stap maken. Past die club bij jou? Eh, andersom ook. En ik denk dat dit het moment wel is. Je zei iets heel moois. Ik heb met RKC gesproken over financiën naar hun mogelijkheden. Ja. En met Rode naar hun mogelijkheden. Zitten we er ver naast als we zeggen dat Rode iets meer mogelijkheden heeft? Ook voor jou zelf? Ja, zonder meer. Zonder meer. Daar moet je ook niet voor weglopen. Dat is ook wel duidelijk. Maar ik heb ook heel duidelijk aangegeven... als ik voor het geld zou kiezen, dan had ik wel eerdere andere keuzes gemaakt. Wat ik al zei, daar had ik wel mee naar het buitenland gegaan, en uh, dat heb ik niet gedaan. Had ik wel bijvoorbeeld naar VVV kunnen gaan toen uh, RKC eerste divisie speelde. Er zijn veel andere zaken die meespelen, maar dit is ook wel een rol dat je zegt van ja, bij zo'n club heb je andere gradaties. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar ik heb wel gekeken naar RKC om te kijken, oké, okay, in hoeverre is, is het verhaal hier? Maar dat is niet altijd leidend, vind ik, want dat heb ik denk ik wel in het, in het verleden bewezen. Op de voorlaatste speeldag staat de wedstrijd RKC-Rode JC op het programma. Nou gaat-ie om de play-offs. Wat doet Ruud Brood dan? <laughs> Oeh, dan moet ik mijn glazen bol pakken. Nee, ja, wat doet Ruud Brood? coachen, denk ik. En uh, ja, zo goed mogelijk. Want nogmaals, ik, uh, ik wil de jongens hier een hand geven. En uh, einde van het seizoen en feliciteren met het bereiken van een, uh, misschien een heel speciaal doel. Uh, oftewel behoud van de eredivisie. En ja, goed... Nogmaals, met Roda heb ik dan even niets. Want zo zit ik altijd in elkaar. Ik wil ten koste van alles wedstrijden winnen hier voor de club. Daar ben ik bij betrokken. En ja, Roda zal dus heel hard hun best moeten doen om hier punten te halen. Al dus Ruud Brood tegen Rob Fleur. Jones, samen met de DJ Moestie. een hit in 2000 alweer 12 jaar geleden. De Nederlandse hockeymannen hebben vanavond een oefening het land gespeeld tegen België. Op zich niet zo heel bijzonder, waar het niet dat België, zo werd gisteren duidelijk, bij Oranje in de pool zit komende zomer in Londen bij de Olympische Spelen. Een serieuze test dus. En uh, dus vragen we ons af, hoe hebben de oranje mannen van Paul van As het er vanaf gebracht In Kontich? daar in België werd de wedstrijd gespeeld en gezien door onze eigen Filip Koken. Filip, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Normaal gesproken, is dat te doen voor de Nederlandse hockeymannen? Hoe liep het af vandaag? Ja, Kontich. Ja, dat zal uh, ja. de, de, de, de weinig, weinig mensen wat zeggen, maar het is op het veld van Beerschot. En dan wordt het allemaal wel wat bekender. Kijk. Ja, de Nederlandse mannen hebben vanavond verloren van België met 1-0... En Het erge was, het was niet eens onverdiend. België was beter, zeker in de tweede helft. Nederland is er gewoon afgespeeld. En dat is toch wel een zorgelijke situatie. Nou ben ik wel de eerste om oefenwedstrijden te relativeren, zeker in het hockey. Maar Nederland heeft vandaag vanavond tegen België op geen enkele manier duidelijk kunnen maken... dat het over meer capaciteiten beschikt, dat het een betere hockeyers heeft, dat het een beter hockeyteam heeft. En ja, je zei het al, Nederland zit bij België in de pool, bij de Olympische Spelen in Londen. En België is dan op papier de zwakste tegenstander van uh, Nederland. Nou, en als Nederland het daartegen al zo moeilijk uh, zal hebben... Nou, dan is dat, dan ja. is dat uh, pittig en uh, dat is een, toch wel een behoorlijke tik geweest. Kijk alleen maar naar de strafcornerverhouding. Nederland heeft één strafcorner gekregen vanavond, vijf minuten voor tijd. België heeft er zeven gehad, dat zegt toch wel wat. Uh, hoe zit het anders in elkaar? Zitten de Belgen al verder in hun voorbereiding? Uh, ligt het daar misschien aan? Want in, in principe heeft Nederland de betere hockeyers toch? Ja, ja, nou ja, daar gaat die hele discussie over in hockeyland. Of Nederland wel de betere hockey's hebben. Nu Teun en taken eruit zijn gegooid. Teun en, en uh, taken en Take taken. Maar, maar um, ja, België uh, speelt meer met elkaar als team. Uh, die, hebben net, uh, die, die zijn ook meer in de voorbereiding geweest. Nederland is in uh, uh, januari en februari naar Spanje geweest. Naar Australië geweest. Is daarna een maand niet bij elkaar geweest. Ze zijn bij de clubs geweest. Dat haalde Paul van As na de wedstrijd. De mondschoot ook een beetje aan als excuus. Van, ja... De jongens die dienen twee brood hier op dit, uh, op dit moment. Hun club en het Nederlands team. En bovendien, hier waren 5000 mensen aanwezig. Er waren joelende Belgen op de tribune. En dat komt, we spelen hier in een decor van een olympisch kwalificatietoernooi. Waar de Belgische vrouwen zich moeten zien te plaatsen voor Londen. En die hadden juist ervoor gespeeld tegen Spanje, België, Spanje. En al die mensen waren blijven zitten en moedigden de Belgen aan. Zodat dit wel een redelijke test was. En ze hier echt het gevoel kregen dat ze hier een uitwedstrijd speelden. Ja, maar dat ja, en, kan wat... Sorry, ja, ik het kan natuurlijk het. niet waar zijn, Filip. Ik bedoel, we gaan zo meteen naar de Olympische Spelen toe... Uh, daar zijn de belangen nog veel uh, malen groter. Er zijn nog veel meer kijkers uh, bij die wedstrijden. Dat kan toch geen ja, excuus zijn? Je hebt zijn? volkomen gelijk, Jeroen. Je hebt volkomen gelijk. Het kan toch eigenlijk niet waar zijn? Maar Nederland is behoorlijk afgedaald qua niveau. Jij ja, was er zelf nog bij op de, de Europees kampioenschap in deze Glapbach in augustus. Daar speelde Nederland de halve finale tegen België. Toen werd België in de tweede helft compleet overlopen. Nederland won toen met 4-2. Dat had 6-2, 7-2 moeten zijn. Nederland speelde toen ontzettend goed. En was veel beter dan de Belgen die zich overigens wel al gekwalificeerd hadden toen voor, uh, voor Londen. En uh, daar viel zoveel af van de Belgen... dat ze misschien niet meer helemaal gemotiveerd waren. Dat speelde allemaal mee. Maar Nederland liet daar zien dat het veel beter was dan België. België is de nummer 11 momenteel van de wereldranglijst. Nederland de nummer 3. Van dat verschil was vanavond helemaal uh, niets te merken. Um, betekent dat, uh, denk jij, als het zo slecht gaat... dat we binnenkort weer de kunnen verwachten... van de heren De Nooyer en Takema... Nou, Paul van As, de bondscoach, die heeft dus altijd gezegd... Uh, ik blijf met ze in gesprek. Die druk is opgevoerd. Hij heeft uh, anderhalve week geleden duidelijk de deur weer opengezet. Zo interpreteerde ik zijn woorden en ik was bepaald niet de enige. Ja, Deze uitslag werkt bepaald ook niet mee. Ik heb begrepen overigens dat er wel weer contact is gelegd. Die contacten zijn weer tot stand gekomen tussen Van As en Takema en de Nooier. Dat was daarvoor niet het geval. En er staat een afspraak gepland, of die is al net geweest. Want dat, is dat moet natuurlijk helemaal in het geheim gebeuren. En volgende week, dus in de laatste dagen van maart, dan komt Paul Van As openlijk met een verklaring over wat hij precies van plan is de komende tijd met Teun de Nooyen en Taketakema en ik denk dat deze uitslag er ook wel aan meehoudt... ja, zeker de Nooier, die zal toch wel terugkeren in het Nederlands team. Ik denk bijna niet dat het houdbaar is dat de Nooier buiten het Nederlands team blijft. Maar Takema... Uh, dat zal iets moeilijker worden. Het is ook nog niet uitgesloten. Want de strafkoornen bij Nederland. Ja, die, die, ja, ze hebben er eentje uh, gehad vandaag. Die werd niet eens goed aangegeven. Die werd nog slechter gestopt. Dat ging helemaal mis. Dus de schutters hebben zich nog niet kunnen bewijzen. Maar ja, misschien dat, dat, dat, dat ja, hij zelfs denkt. Ja, ik heb taken maar toch nodig voor de strafkoornen. Maar dat ligt iets moeilijker dan Teun Dunnel weer. Oké, okay, Filip Kok, je houdt het voor ons in de gaten. Dankjewel. Voor de derde keer binnen een jaar heeft Marit Leenstra bottenpech rond een wereldtitelstrijd. Tijdens de afgelopen WK Allround en de WK-afstanden van vorig jaar was Leenstra door ziekte kansloos voor een medaille. In de aanloop naar het komende WK, de WK-afstanden, in Tijalf... heeft een enkel blessure ervoor gezorgd dat ze al bij voorbaat een dikke streep door het titeltoernooi moet zetten. Leenstra legt uit hoe ze die blessure opliep. Uh, ja, bij stoomtwinning ben ik. Uh... Ja, eigenlijk weggegleden met mijn, uh, ja, met mijn linkerbeen. En daarbij viel ik op mijn uh, rechterbeen. En ben ik uh, ja, op een of andere manier uh, in geval door mijn enkel gegaan. Dus uh, mm. ja, en eerst dacht ik uh, dat ik nog wel genoeg tijd had om uh, zo dat te kon herstellen. Het gebeurde afgelopen donderdag. In de eerste twee dagen zag het wel naar uit dat het wel snel beter werd. Maar uh, ja, vanaf zondag uh, het is eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau gebleven en niet heel veel verbeterd. Iedere dag een heel klein beetje, maar niet genoeg om zicht te houden op het WK eigenlijk. Ik heb vanmiddag even op ijs gestaan en toen was het meteen wel duidelijk dat het niks werd eigenlijk. Dus vanmiddag heb je eigenlijk pas de beslissing genomen? Ja, vanmiddag heb ik tien minuten op ijs gestaan en dat ging helemaal niet. Maar eigenlijk tegen beter weten in, begrijp ik eigenlijk. Ja, nou ja, je hoopt op, toch dat het, uh, het je schaatsen aantrekt eigenlijk toch een beetje beter voelt. Maar uh, nee, ik had totaal geen coördinatie. En dus uh, ja, kun je wel concluderen dat het uh, WK nou ja, dit weekend in ieder geval uh, niet haalbaar is. Hoe neem je die beslissing? Was het makkelijk of was het moeilijk? Nou goed, het, uh, ja, natuurlijk is het niet makkelijk om zo'n beslissing te nemen. Maar het was wel uh, heel duidelijk dat het gewoon niet de tijd goed zou zijn. En dat ik absoluut niet uh, een WK kan rijden. Ik, misschien zou ik nog wel, uh, nou, als het nog een beetje stelt, uh, een beetje op het ijs kunnen staan. Maar uh, ja, een wedstrijd uh, zoals een WK gewoon 100% uh, ja, en uh, ja, volle bak kunnen rijden. Dat, uh, daar is wel wat meer voor nodig dan uh, dat ik gewoon op het ijs kan staan. Dat is wel flink zuur hè, voor je. Ja, inderdaad. Wat een lullige manier om, om, om af te moeten zeggen. Eigenlijk echt een, een, een klein ongelukje. Ja, inderdaad. Uh, hey, je doet zo vaak een sprongtraining. En ja. nu, uh, ik zie je ja, nooit kan... anders doen eh, op die trainingskamp in de zomer. Ja, ja inderdaad. We doen niet anders, nee. En, uh, ja, op een of andere manier uh, kwam ik denk ik verkeerd neer. Waardoor ik, uh, ja, ik weggeet. Dus uh, ja, een ongelukje. Maar uh, ja, het gaat wel om WK. Ja, dan moest je die beslissing nemen vanmiddag. Want het is ook niet de eerste keer, hè? Je hebt, je hebt wat met die WK's en afzeggen. Ja, het... Uh, het zit me niet echt mee. Uh, vorig jaar op de week afstanden werd ik inderdaad ziek. Uh, ja, op de dag van de 500 meter. Uh, dus uh, ja, gelukkig kon ik toen nog wel die dag daarna thuis mee te rijden. En, dat, uh, en ook de ploegachtervolging ging al bijna goed. Dus uh, ja, dat was nog iets beter dan nu eigenlijk. en ja, ja, Inderdaad, de week rond uh, was dit jaar ook niet helemaal fit. Waardoor ik uh, ja, niet uh, eigenlijk in de top van aan de start kon staan. Dus uh, ja, het zit me niet mee. Zit je niet mee? Nee. En, en, en hoe, hoe, was je verder fit? Was je goed? Was je, voelde je sterk voor de 1000 en de 1500? Ja, absoluut. De uh, sprong ik eigenlijk heel goed. Ja. Dat maakt maakte nog even extra uh, ja, zin dat je eigenlijk gewoon goed voelt... en gewoon uh, ja, merkt dat, dat ik steeds beter werd en in vorm kwam. En dat het dan uh, ja, helemaal misgaat eigenlijk in één training. Ja, het is de laatste wedstrijd van het seizoen ook nog eens een keer... in een bomvol T-half. in een maand dat je ja. ook wel een beetje, ja, hoe zeg je dat, in de kijker had willen... Uh, ...rijden voor het volgende seizoen? Ja, nou we hebben natuurlijk nog geen sponsor. En uh, ja, we zijn hard op zoek naar een sponsor. Maar ik denk dat ik... Uh, ...ja, met het afgelopen seizoen... ...en uh, ja, de World Cup die ik gereden heb... ...en we hebben laten zien dat ik internationaal gewoon goed meedoen. Dus dat dat niet meer van dit WK hoeft af te hangen. Maar uh, ja, je wil natuurlijk altijd gewoon zo'n WK meedoen. En ja, ik had gewoon medaille kansen... Uh, dan is het zuur dat hij mee kan doen. Ja. Maar je hebt nog niks uitstaan voor volgend seizoen. Je bent nog aan het zoeken met je team. Ja, ik ben in ieder geval uh, wil ik met Jan van Veen, uh, ja, mijn trainer wil ik uh, in ieder geval uh, verder gaan. Ja. En uh, inderdaad, Koe voorbij, die uh, heeft wel een beetje dezelfde intentie uitgesproken. En de rest van het ploeg uh, weet ik nog niet wat iedereen allemaal gaat doen. Maar uh, ja, we zoeken inderdaad de sponsor nog. Ja. Nu eerst dit weekend, wat ga je doen? Ga je op de tribune zitten voor de tv... of ga je gewoon heel ver weg? Nee, ik denk dat ik voor de tv ga zitten. Toch wel? Ja, dat gaat misschien net een beetje te ver, maar ik wil wel even zien hoe het gaat. Oké, okay, ik wens je veel sterkte, Marit. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel voor je voor je commentaar. Ja, graag gedaan. Marit Leensta was dat. Dan door naar Bob de Jong, die pakte al in de vorige eeuw wereldtitel schaatsen. En op de wekenafstanden in Heerenveen is de, jongen, de jong er gewoon weer bij deze week. Hij verdedigt zelfs goud op de 5 en 10 kilometer. Zijn eerste wereldtitel op de 10 kilometer pakte hij op 14 maart 1999. Steven Dalebout en Bob de Jong kijken vooruit uh, op het komende WK. En terug op die eerste titel van voor de eeuwwisseling zelfs. Het schaatsverslag bij Langs de Lijn werd toen nog gedaan door Henk Kok en Jacques Chapelle. We gaan kijken naar de laatste rit. Oud tegen Jong. Ja, dat weet ik van nog. Veldkamp tegen Bob. Jong. Ja, nou ja, Ook in een uh, weken afstand hier in uh, Volte Jalf. En, uh, ja, ik was uh, ook een van de, favor de favorieten om die 10 kilometer te gaan winnen. En ik, uh, ik reed een uh, waanzinnig goede, goede race en uh, was ook uiteindelijk de snelste. En ze gaan als de duivel van start. Heren, heren, het is 10.000 meter lang. Nou, er hangt beneden in de tunnel een foto van alle wereldkampioenen en Europees kampioenen. En daar loop je uh, zeer regelmatig voorbij. En als je, op het moment dat je dan weet dat er een weken afstanden weer komt. Ja. Uh, is die gelegenheid er om uh, daar weer nog een keer uh, bij te komen. En, uh... Ja, dus dan, dan denk je daar zeker wel aan. Ja, maar het was wel heel aardig hier op die kruising. Het enige wat, we, wat de jong van gaat te roepen was... Kom op ouwe, volg me. Want hij kruiste echt <laughs> vlak langs hem. En pak ze meteen een meter of 4-5. En dan vraag je je af, waar ben je mee bezig? Weet je nog wat je, dus hoe je van start ging? Uh, volgens mij dusdanig hard in de buitenbocht. Dat Bart Veldkamp uh, moest haasten om uh, de eerste kruising uh, over te kunnen komen. En uh, niet dat ik daar al voor langs ging kruisen. Wat was dat? Ja, uh, ik, uh, ik weet niet wat ik toen heb bedacht. Maar ik, uh, ik weet dat ik daar gewoon, uh, gewoon agressief van start ging. En een goede, uh, goede 10 kilometer wilde neerzetten. En vanaf het begin af aan uh, geen achterstand op wilde lopen. De Jong heeft voorsprong. Voorsprong heeft hij opgebouwd. En ze gaan op weg naar de volgende passage. En die rondetijden zullen beneden rond de 32 liggen. Nou ja, toch is het nu wel 2012. Het is echt bizar om te realiseren dat het vorige eeuw was. Ja, nou, vorige heel klinkt, klinkt inderdaad veel verder weg dan dat het is. Maar ja, we hebben het inderdaad wel... Uh, in 1997 uh, was jou mijn eerste beker afstanden. Hoe, hoe anders ben jij nu als schaatser dan toen als, als ja, uh, kerstverse senior? Uh, ja, ik heb uh, heel wat meer, meer ervaring opgedaan natuurlijk. En uh, heel wat uh, wedstrijden uh, kunnen rijden. En ook wel laten zien uh, nou ja, dat ik uh, continu uh, bij ben en gebleven ben. En dan uh, ja, ben je in 2012 uh, een ervaren rot in het vak. En, uh, ja. Maar uh, nog steeds veel sneller dan, uh, dan toen. Kurren gelopen. Even die tempoversnelling. En dan zie je dat dat gaatje met Bob de Jong gewoon een stuk kleiner is geworden. Het is hooguit. Nog een meter of twaalf. 12... Laten we eerst even, nog even die vijf uh, bekijken. Uh, Sven Kramer rijdt daar dus wel mee. Hoe schat je hem in? Is hij te pakken? Vijf. Uh, ja, anders uh, hoef ik er niet aan te beginnen. En, uh, Sven is voor de 5 kilometer zeker de grote favoriet. En, uh, ik komt dat ook door, door die wereldbekerfinale? Ja, dat komt zeker door de wereldbekerfinale finale en, uh, Wat dat betreft is Sven een uitgesproken 5 kilometer man. Uh, met een goede 1500 en een goede 10 kilometer. <clears throat> en. Uh, nou, op de 5 kilometer uh, ben ik gewoon de tweede of de, zijn grootste uitdager. En, uh, kort daarachter komen er, uh, komen er een viertal anderen. Bob de Jong, ja, daar is over het algemeen ook zo dat hij in de tweede fase van de 10 kilometer versnellen kan. Maar dat doet hij dan meestal vanuit een verdedigende stelling, want hij laat zich nooit de kop gek maken. En wat heeft hij. Die... Ja, ik keek altijd wel even rustig uh, wat er ging gebeuren. En uh, uiteindelijk toch ook mijn eigen plan. En... In de laatste ronde zorgde ik dat ik uh, de laatste achterstand gewoon uh, ging goedmaken. Wat de Jong, hij lijkt nu echt ontketend, want zijn fase van de normale 10 kilometer komt eraan. Dan voelt hij zich. Op de 10 kilometer. Zee... Uh, op wie heb jij je ogen gericht van de concurrentie? Nou, uh, Bergma en, uh, en de Vries die uh, absoluut uh, goed zijn. En uh, dat zijn Lekker dat. twee hele grote uitdagers. Je eigen maatjes in de gaten houden. Uh... Nou, Mijn ploegnoten, ja, maatjes, ja. Nee, we trekken er gewoon het hele jaar met elkaar op. En, uh, natuurlijk uh, uh, ik wil bijna zeggen, van, uh, we gunnen elkaar de wereldtitel, maar dat doe ik niet. <laughs> nee, die wereldtitel is voor mij. 33-2 en net op de kruising riep hij ook naar Ingrid Harrega. Krap! Krap! Ja, Volgens mij had ik de, de, de laatste ronde daar al een voorsprong. Kijk naar dat gezicht en weer die mond. Jongen, jongen, jongen. Waar ge... Dat was je eerste wereldkampioenschap. Dat was mijn eerste bij de senioren. En ja, dat, dat was wel een heel mooi, mooi rijtje meteen. In Wasjou werd ik drie en in Kelgoeje werd ik twee. In Heerenveen werd ik één. En ik denk, nou, dan gaan we daar maar geen afstand meer van doen. En hij houdt het toch vol. Hij houdt het vol op de jong. Ik weet inmiddels al uh, redelijk wat ik, wat ik gedaan heb. Uh, en dat zijn ook resultaten die, uh, waar je trots op bent. En waar je er ook wel uh, nou, met genoeg aan terug, uh, terugdenkt. Hier komt die hoge de streep. Gaat hij nog staan op die benen? 1326, een nieuw baanrecord. 80 overal niet in Europa, behalve in Nederland. Het is een lekker liedje. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, inola Gay. Het is 5 voor 12 voor FC Twente. De club in NCD won pas geleden nog met 6-2 van PSV, Hosanna Alon. Maar daarna ging het drie keer op een rij mis. De laatste keer zondag natuurlijk tegen Feyenoord. Meteen na de wedstrijd staken de spelers en de coach Steve McLaren... langdurig de koppen bij elkaar. Twente staat vijf punten achter op koploper AZ... maar mag morgen nog wel inhalen tegen de Graafschap. Alleen de drie punten tellen er dus. En verslaggever Ragniermaier sprak erover. Met keeper Sander Bosker, die de geblesseerde Michailov vervangt... en als eerste met Wout Brama. Nou, het is wel een wedstrijd die we moeten winnen. Want anders dan lopen we te ver achter, denk ik. Nou, de Graafschap uh, ja, die vecht ook nog voor zijn laatste kans natuurlijk... En, uh, ja, en, en wij uh, moeten weer uh, <coughs> ja, zien dat we ook die wedstrijden uh, winnen. We uh, willen graaskamp natuurlijk ook heel graag, omdat ze, omdat ze nu ook onderaan staan. En, uh, ja, het wordt wel heel erg lastig, maar uh, we, we moeten wel winnen. Het kan niet meer eigenlijk, in drie keer achter elkaar verliezen hier lijkt het nou, wel. Ja, we hebben in, in ons kampioenschap we ook wel een week gehad waarin het iets minder liep. Dat uh, was ook vlak na de winter, geloof ik. En, uh... Dus ja, elke, elke club heeft er bijna wel, heeft er wel last van één keer in het seizoen als je geluk hebt. En soms twee keer ja, als je iets minder geluk hebt. Wat intrigeerde was na afloop van die wedstrijd dat Steve McLaren lang met jullie in gesprek bleef. Een minuut of twintig toen die kleedkamerdeur uiteindelijk weer open ging. Mm -hmm. Maar wat er is gezegd is eigenlijk schimmig gebleven. Het was blijkbaar nodig om die koppen bij elkaar te steken en ook vrij lang. Wat was nou de kern van dat verhaal daar? Ja, dat is altijd heel leuk. Iedereen wil het altijd heel graag weten. Maar... Vind je het gek? Ja, het is... Nee, nou, dat is niet heel gek. Maar... Het is een motivatiespeech die, die hij gehouden heeft en... Uh... Nou ja, de bestrekking van het verhaal was natuurlijk dat we, dat we alles nog in eigen hand hebben. En dat we eigenlijk nog uh, best wel heel positief moeten zien. En natuurlijk zaten we heel teneergeslagen in de kleedkamer. En, uh, hij wilde die stemming iets wat omdraaien. En dat, is, uh, dat is wel aardig geluk, moet ik zeggen. Ja, het was een behoorlijk betoog. En, ja, dat betoog uh, moet iedereen toch nog wel uh, in, in het hoofd zitten. Ja, jouw ploeggenoot Wad Brahma noemde het een motivatiespeech na afloop ja, ja, van de wedstrijd. Ja, ja. ja, dat was het ook. Ja, dat was het ook. Er zat wel een heel mooi issue in het verhaal, dat, je, dat, je vooral, dat we vooral positief moesten blijven en uh, ja, met het hoofd omhoog blijven voetballen. Hoor je dan dingen die je echt zelf niet kunt bedenken, want ja, positief blijven in deze fase van de competitie, je zult wel moeten. Nee, ja, goed, uh, uh, je moet sowieso positief blijven, want als je in een negatieve spiraal terechtkomt, dan uh, ook met je gedachten, dan, uh, dan, dan kun je beter gaan stoppen, want... Uh, ja, dan heeft het weinig zin nog dat je doorvoetbalt. Maar uh, en goed, we, we kunnen er nog ergens uh, voor gaan. En uh, ja, dan moeten we wel heel erg positief uh, blijven, natuurlijk. Spelen jullie elkaar dan ook wel spelers de Zwarte Piet toe? Hoe gaat dat? Nee, dat vind ik niet dat, dat het hoort. Kijk, we hebben met het, uh, met het team verloren. En niet alleen de eerste helft, ook uh, de rest. En, uh, ook de staf, ook uh, de medische staf. Iedereen verliest bij ons en iedereen wint bij ons. Dus nee, dat, uh, dat, uh, dat vind ik niet goed. En dat hoort ook niet zo. En als je wint bij, bij elkaar, dan verliest je ook. Ik hoorde hem wel in afloop zeggen, een van zijn antwoorden... dat de topvorm is toch wel even weg. Voel jij dat wel zo, dat, dat de echte topvorm even weg is? Nee, ja, je, je kunt hier ook zelf uh, in, in praten natuurlijk. En, uh, maar goed, uh, daar willen wij... Uh het nog helemaal niet, uh, niet aan denken. Dus uh, dan praten we al helemaal niet. Hoe kijk je naar morgen? Want het, het, het, het is een moedje geworden. Ik denk dat veel mensen in deze omgeving dachten... die wedstrijd kan ons misschien... die stond al lang op de rol tegen de Graafschap... kan ons die koppositie wel bezorgen wellicht. Maar nu moet je hem winnen om, om, om op twee punten van AZ van te komen. Nou, dat weet ik niet. We hebben niet een historie bij de Graafschap... dat we daar zomaar even drie punten op halen. Dus nee, zo ligt het niet. Bij vorige jaar werd het daar 1-1, vlak voor tijd. Wat, wat weet je er nog van? Nou, er was ook, uh, ik geloof, vijf, zes wedstrijden voor het einde of zo... En uh, ja, wij, als wij die wedstrijd zouden winnen, dan zouden we aan kop blijven en, en, en ver aan kop blijven. En uh, ja, toen speelden we gelijk in de allerlaatste minuut, ik geloof ik, een voorzet, en die werd ingekocht uh, door Meijer. Ja. Dus ja, dat weet ik er nog van. En het was heel zuur, omdat we daarvoor ook al tegen Roda uh, gelijk hadden gespeeld, geloof ik. Dus ja, we hadden toen twee keer op punten verloren. Hoe is het voor jou om weer te spelen? Ja, heel fijn. Ja, toch wel, hè? Ja. Als je op de bank zit en. Uh... Je ziet elke keer dat het heel erg goed gaat en uh, ja, dan wil je er ook onderdeel van zijn. Goed, je bent er dan wel onderdeel van, maar niet op de manier zoals je dat zelf uh, graag had gezien. En, uh, ja, goed, en nu mag ik, uh, mag ik mijn kunstje weer laten zien. Ja, dat mag je ook zeggen als je goed in je bent. Want in het begin zie je spelers dan vaak jong zijn en dan een beetje angstig. Maar jij zegt gewoon ik vind het lekker om nu toch die kans te krijgen in dit jaar om, om nog te spelen. Ja, spelen is altijd fijn. Beter dan, dan alleen maar trainen natuurlijk. Alhoewel ik dat ook wel erg prettig vind. Maar spelen daar, daar train je natuurlijk de hele week voor en uh, dat blijft natuurlijk altijd het mooiste. Dus Sander Bosker, de keeper van Twente op dit moment. Twente mist morgen naast doelman Michailov, ook aanvoerder Peter Wischhof en de geschorste Braziliaan Douglas, net als afgelopen weekend. Er wordt gespeeld in de Eredivisie, maar ook in de KNVB-beker. In de halve finale neemt Heerenveen het op in eigen huis in Friesland tegen PSV. De ploeg zal zich willen revancheren voor de 5-1 competitie nederlaag gisteren in Eindhoven. Ook eerder in het seizoen verloor de ploeg van Ron Jans al, met diezelfde cijfers van het PSV. Nu in de telefoon. Uh, Ron, goedenavond. Goedenavond. Het moet nou een keer afgelopen zijn met die 5-1 bij jullie, hè? denk ik. Ja, nou ja, het is nog erger. We willen eigenlijk uh, ook niet met, uh, met drie of twee of één goal uh, uh, verschil verliezen. We willen eigenlijk door. Ja. Hoe heb je het gedaan na, na het weekend? Hoe heb je die knop weer omgezet, zoals dat heet? Nou, het is altijd goed uh, om uh, na de wedstrijd in de bus, uh, om uh, maar eventjes uh, rustig te blijven. Uh, toen we de bus uit zijn gestapt in Heerenveen hebben we tegen iedereen uh, wel gezegd van uh, morgen weer met een frisse kop uh, weer op en woensdag moet ik weer aan de bak. En uh, de volgende ochtend hebben we het uh, besproken. Ook uh, gevraagd wat uh, uh, de ondervinding van, uh, van de jongens. En ja, uh, uh, we waren echt uh, teneergeslagen. Ja. Ik moet zeggen, ik was zelf ook heel teleurgesteld. En, ja, wij als team... Jullie waren echt onmachtig, hè? Ja, maar het is ook uh, zoveel spelers die baalden gewoon uh, in eerste instantie van hunzelf. Omdat uh, nou, we uh, op zoveel posities onder ons kunnen gespeeld. En daar baalden die jongens dan echt ook, uh, ook zelf van. Uh, maar ja, uh, je, je, ik heb ook gezegd, uh, jongens, ga eerst maar eens zitten, want het is lekker weer. Maar ik heb ook wel gezegd, uh, en nou opstaan, want uh, als, je, als je omvalt, moet je, moet je weer opstaan. En uh, er zijn zoveel voorbeelden dat uh, als je twee keer tegen elkaar speelt, dat ene keer, uh, het kan heel anders zijn. En uh, ja, dat moeten we zelf afdwingen. Is het dan lekker dat het een bekerwedstrijd is in plaats van een competitiewedstrijd? Of maakt het uh, niet uit? Ja. Een halve finale van de beker zeker wel hoor. Want uh, ja, de, de, de, we wonnen van Vitesse en dan ben je benieuwd naar de loting. En het leeft hier enorm en uh, het is ook hartstikke duidelijk dat de Heerenveen heeft uh, pas geleden nog de beker gewonnen. En die herinnering uh, die zit er nog, uh, nog vers in en dat was zo'n geweldig moment. Ja, dat wilden ik graag nog een keer uh, meemaken. Ja, en, pardon, uh, ga, ga je iets veranderen ten opzichte van zondag? Als het goed is, dan uh, hebben we in ieder geval één verandering. En ik denk dat dat gaat gebeuren. Daryl Janmaat, uh, die heeft vandaag meegetraind. Dat, dat uh, ging prima. Ik heb morgenochtend nog even contact met hem. Want hij heeft uh, in twee andere situaties... Uh, de volgende dag kreeg hij dan wat reactie uh, in de knie op de training. En dat was het gewoon uh, ja, niet genoeg om te spelen. Maar uh, volgens mij ziet het uh, er goed uit. En uh, als Daryl fit is, dan uh, gaat hij uh, rechtsachterin spelen. Ja, en kijk je dan nou ook nog naar de tegenstander... Of, of, of blijf je gewoon bij Heerenveen? Want PSV mist Ola Toijvonen. Nou ja, uh, die mist dus ook in het laatste half uur en toen liepen ze alleen maar uit maar uh, ik moet zeggen uh, ik vind het niet echt dat, uh, dat Ole Toivonen er niet bij is want uh, hij heeft tegen ons uh, ja, in alle wedstrijden dat ik trainer ben de Zerenveen, is die elke keer beslissend geweest en uh, scoorde die altijd één en soms zelfs twee keer dus uh, daar hebben we in ieder geval geen last van maar uh, dat hebben ze uh, Manolet en Labiap waren geschorst en uh, ze hebben daar prima vervangers voor en uh, ik, uh, ik verwacht dat Labiat weer terugkomt. En anders hebben ze met, met Engeland, die viel goed in... hebben ze, denk ik, toch twee goede kandidaten voor het middenveld. Ja, kortom, je bereidt je ploeg prima voor op de tegenstander PSV, hoor ik al. Uh, de beker, uh, ja, het is een beetje een open deur misschien... maar hoe belangrijk is die voor Heerenveen? En voor jou ook, want jij wil afscheid nemen met de prijs, lijkt me zo. Nou, ik, ik denk altijd eerst van... Uh, ah, we willen gewoon als Veen en als team willen we gewoon uh, in het uitgraag een prijs hebben. Ja, en dan hoor ik er ook bij in die volgorde. Maar uh, kijk, wij uh, zijn aan het seizoen begonnen en we hebben met, uh, met z'n allen uitgesproken willen gaan voor Europees voetbal. Maar dat kon op drie manieren. En uh, nou, twee manieren, uh, dat zijn het mooiste. Dat is uh, direct via de stand. Nou, daar hebben we morgen in last van, want het is beker. En via de beker. Nou, als je in die halve finale zit, ja, dan wil je ook uh, door. En ja, uh, nah, ik kloop ook niet voor weg dat ik zelf dat uh, ook heel graag uh, zou willen. Ja. En uh, de competitie, dat, dat zien we dan wel uh, zaterdag weer. Een mooie bekerpot. Morgen Heerenveen PSV. We gaan kijken. Ron, dankjewel. Ja, Oké, okay, graag gedaan. Ron Jans Hallo. was dat. Morgen, dus, van PSV. Een dag later neemt AZ het in de andere halve finale op tegen Herakles. Het is de vraag of Gert-Jan Verbeek dan langs de lijn staat. Morgenochtend bepaalt de commissie van beroep, namelijk of Verbeek geschorst wordt voor zijn vermeende wangedrag na de competitiewedstrijd tegen Herakles. Hij ging in beroep tegen het vonnis van de tuchtcommissie Twee wedstrijden schorsingspakt hij uit. Vanavond moest Verbeek zich weer melden in Zeist om zijn onschuld aan te tonen. Had de trainer zelfs een 3D-film laten maken van het incident. geert Verbeek gaat ervan uit dat dat bewijs de commissie overtuigt. Ik verwacht vrijspraak, want de, de, de, de beelden liggen er niet om. We hebben een, een animatiefilm laten maken in 3D. Een 3D in Engeland, hè? Ja. En uh, een gerenameerd bedrijf, dus niet zomaar een klein uh, bedrijfje. Maar uh, daar hebben we echt uh, uh, diep in de buidel getast om daar uh, goede beelden voor te krijgen. 350 en, uh, euro, ik, dus dat valt wel mee. Dat, dat is voor een heleboel mensen een hoog geld. Dat is waar. En, uh, nou ja, en, en die doen voor BBC, uh, Sky, uh, Sky News en al ze uh, dit soort animaties ook bij, uh, bij grote tennis toernooien. Nou ja Dat blijkt dadelijk ook uit hè, dat je vanuit de voorkant zeker uh, goed kan zien dat, uh, dat er totaal geen sprake is geweest van fysiek contact. Nee, een schokkerige effect heet het geloof ik, hè, wat er is geweest. Maar denk je niet dat ze toch erbij gaan halen, de uh, twee, misschien drie wegwerpgebaren, dat je daarna op bestraft gaat worden? Nou ja, dat, uh, dat kan ik niet ontkennen, dat, die, dat, die, dat heb ik ook nooit ontkend, uh, maar daar hebben ze mij niet voor weggestuurd. Hè, dus... Uh... Dat, dat begrijp ik dan niet, hè? want dan kun je ieder weekend een aantal trainers uh, naar, de, naar de tribune sturen of uh, naderhand op, uh, oproepen om hier aanwezig te zijn en, en, en je gedrag te verantwoorden. Ja, maar uh, je weet het, de aanklager haalt het erbij. Is het, het, is een, uh, het was respectloos gedrag en je hebt een voorbeeldfunctie, want de camera's volgen je. Die had alles op één hoop gegooid ja, en dat blijft wel overeind. Ja, dat moeten we dan maar afwachten, want uh, dat zei ik al. Uh, volgens mij heb ik me die hele wedstrijd keurig gedragen tot de 61 minuut. En daar heb ik inderdaad uh, in dat ene voorval twee of drie keer een, een arm gemaakt. Uh, waarbij dan hij ook nog meent dat ik één keer vermoedelijk fysiek contact heb gehad. Of niet vermoedelijk, hij vindt dat ik fysiek contact heb gehad en dat ontken ik. En uh, ja, uh, uh, dus dat herhaal ik is dat in dat ene moment geweest. Nou ja, en volgens mij ben ik uh, al... al uh, zeer vriendelijk geweest de rest van, de, van, van die wedstrijd tot aan die in de 60e minuut. En uh, ik zei al, als dit de, de, de norm wordt, dan wordt de aanklager er druk mee. Want dan heeft hij iedere weekend een aantal trainers op te roepen. Heb jij nou een slechte nacht dat je denkt van we gaan maar overkomen? Nee, totaal niet. Want uh, het maakt me eigenlijk helemaal niks uit wat er nu nog uitrolt uh, Je ik hebt in... het accepteren. Ja, je hebt het accepteren. Je kunt niet hoger in hoger beroep. Uh, ik voel me nu dit keer wel uh, serieus genomen. Uh, ik heb onomstotelijk uh, aangetoond. Uh, uh, uh, dat, uh, dat er geen fysiek contact is geweest. En het is een beetje kinderachtig om nu uh, de, de 3D-animatie uh, ter, ter, uh, ter discussie te stellen door de aanklagen. van ja, ik weet niet hoe het werkt en ik uh, ken de technologie niet. Nou, dan moet hij zich gaan verdiepen in die technologie, uh, want die is al heel ver gevorderd. En dit zijn waaras en uh, ja, die, uh, die, uh, die zullen wij ook, uh, ook verspreiden en laten zien dat, uh, dat, er dus, uh, dat de aanklager deze uh, mis zit. En, uh, en de video-official uh, iets heeft gevoeld of aangenomen wat, uh, wat anders is. Morgen horen we het. Ja, morgen zullen we het weten. Zeg jij dan voorbij tegen Rob Fleur. Hippie with your rhythm stick, Ian Jury. The deserts of Sudan. And the gardens of Japan.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 To and fro Hit me with your rhythm stick Hit me, hit me Das ist gut sehr fantastik Hit me, hit me, hit me Hit me with your rhythm stick It's nice to be a lunatic Jury, als ze zegt. Hit me with your rhythm stick. Na Parijs-Nice, de Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo keert het deel van het peloton deze week terug op Vlaamse bodem. De keihardklassiekers komen eraan. Morgen dwars door Vlaanderen, vrijdag de 3 prijs en zondag Gent-Wevelgem. Mooie koersen voor Lars Boom, zou je zeggen, om zich dit seizoen eens van voren te laten zien. Want tot nu toe wil het nog niet echt vlotten met zijn ploeg Rabobank. Gio Lippens kijkt met de klassieker-specialist nog maar even om naar de Primavera... waar geen enkele Rabo-renner in de top 20 finishte. Lasbon, Milan Sanremo, wat heeft die wedstrijd jou geleerd? Goh, dat ik uh, op zich goed ben en uh, dat ik uh, ja, die grens van 300 kilometer heel goed aan kan. Het uh, was, uh, was een goede dag, denk ik. Rijd jij zo'n wedstrijd dan eigenlijk toch een beetje met in het oog... die wedstrijden in april, uh, Ronde van Vlaanderen, Parijs, Roubaix... Ja, dat sowieso ook. Maar ik denk als ik in de toekomst steeds sterker word, dat ik dan uh, steeds verder kan komen hier. En, uh, ik zit nu voor het eerst, uh, moet ik 500 meter van de potje uit de eerste groep lossen. Of ik er zelf. En uh, ja, dat biedt wel eens pers perspectief voor de toekomst, denk ik. Ja, lucht je dat op? Want ik kan me voorstellen dat ook een topsporter af en toe onzeker is. Uh, ja, tuurlijk ben je soms wel onzeker. Maar ik voel me eigenlijk de laatste tijd gewoon heel erg goed. En uh, het gaat gewoon prima. Dat heeft denk ik ook wel te maken met privéomstandigheden, uh, Ja, dat geeft zeker... Uh, dit geeft gewoon als je, als, uh, als je een dochtertje krijgt. En uh, alle twee met dames het maken, doen het heel erg goed. En dat uh, doet me heel erg goed. En dat, dat is gewoon heel erg fijn. Ga je dan ook anders denken over sport? Of blijft wat dat betreft gewoon die bezetenheid... blijft toch op de eerste plaats staan? Nou, soms ga je af en toe net even iets wat meer nadenken in het peloton. Dat is niet, niet altijd de bedoeling natuurlijk. En uh, ik denk dat de komende tijd zal dat wel weggaan. In San Remo was het al een stuk beter... En uh, ja, het, het, het is gewoon heel erg, ik kijk heel erg uit, dan wil ik er thuis zijn. Wat ze zeggen wel eens, hè, sprinters, als die vader worden, ja, dan worden ze voorzichtig. Dan durven ze zich niet meer in dat geweld uh, te mengen. Maar nou, ben jij niet echt een sprinter? Ja, nee, dat klopt, maar uh, ik denk dat je onbewust ook een klein beetje voorzichtiger wordt. En uh, dat is niet helemaal de bedoeling, maar uh, ja, ook, ook niet heel erg, denk ik. Het is nog een paar weken voordat het allemaal echt losbarst. Voordat die ronde van Vlaanderen begint. Een week later meteen parijs roubaix Misschien wel de koers van het jaar voor jou. Er ja. komen een paar hele aardige koersen aan. Echt in jouw terrein. Ja, dat zijn mijn koersen denk ik. Uh, daar probeer ik te pieken. En daar probeer ik goed te zijn. Uh, uh, Roubert is voor mij de, de ultieme koers denk ik. En uh, in Vlaanderen ga ik ook gewoon heel erg goed zijn. En, uh, ik kijk daar heel erg naar uit. En ik heb er heel veel zin in. En, uh, zoals ik mij uh, in in, in remo voelde. Hopelijk wordt het de komende weken beter. En dan... Uh, het gaan een leuke tijd tegemoet. Wat ga jij rijden? Want er zijn drie koersen. We krijgen eerst de wars Vlaanderen op woensdag. Vrijdag de E3-prijs. En dan zondag Gent-Wevelgem. Ik rijd Harelbeke uh, en dan uh, Gent-Wevelgem. En dan uh, vlaanderen En dan uh, moet het allemaal echt gaan gebeuren. Uh, het moet trouwens ook gaan gebeuren voor jullie ploeg. Hè? Want het loopt allemaal nog niet helemaal zoals het moet. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat je in, in Saremo wel ziet dat het uh, steeds beter gaat. denk ik. En, uh, dat iedereen uh, heel erg goed is. En dat we proberen te pieken naar de koersen die komen gaan. En uh, ja, daar heb ik wel vertrouwen in, uh, in. Iedereen in de ploeg, denk ik. En, uh, en in mezelf ook. Dus ik denk, uh, ja, het moet wel een keer gebeuren. Maar ja, dat, uh, dat komt wel, denk ik. Is er bij jullie een downstemming? Nee, totaal niet. Het is, uh, het is gezellig. Het, het, gaat, het gaat goed. Uh, we hebben een leuke groep. En uh, ik zie je dat, dat, dat we heel veel voor elkaar over hebben. en uh, Dat is de bedoeling, denk ik. En, uh, en daardoor ga je koersen winnen. Want er wordt ook wel eens gezegd, sla nou eens een keer met de vuist op tafel. Misschien jij niet, maar één van de ploegleiders. Scheld maar eens een keer. Ja, maar dat, dat wordt al gedaan, denk ik. En ook door onze renners. Maar goed, je moet een beetje geluk hebben. En uh, ja, dat, ik denk dat het op een gegeven moment wel komt. Dan van de klassieke specialist naar de koerskapitein, Maarten Cialinghi. Weinig overwinningen dit jaar. Maak jij je al zorgen? Uh, zorgen weet ik niet. Ik bedoel... Ja. Natuurlijk, ja, het is altijd mooi om, uh, om heel veel overwinningen binnen te halen. Maar ik, ik denk dat we gewoon gemotiveerd zijn uh, en blijven. En, en dat we gewoon met z'n allen onze schouders onder de, onder de, de ploeg steken. En uh, ja, elke wedstrijd proberen weer een kans uh, te benutten. En, en dat, dat blijft gewoon zo. Dat was vorig jaar ook. Uh, dan had je twaalf overwinningen nu. En, uh, en nu hebben we er drie. Ja, het is een uh, ander getal. Maar uh, ja, ik, dat we daar ons niet uh, door uit het veld moeten laten slaan. Dat is gewoon... Uh, Leuk als, als, als we weer die kant op gaan. En dat, daar, daar gaan we iedere keer voor. Al dus de Rabo-mannen. Op dus naar de Keien-klassiekers. Goed, nu even naar onszelf kijken. Langs de lijn zendt zondag voor de tienduizendste keer uit. Jaar in, jaar uit, dagelijks op de radio. En dat sinds 1 januari 1967. 45 jaar sport op de Nederlandse radio. Met heel veel hoogtepunten. Noes langs de lijn. Hoe was het ook alweer? Wordt hij opgevangen door Santini. Santini gaat nu met de bal over de middellijn. Komt op de PSV-half. Speelt in de dieptop. Farizon. Farizon zet die bal voor. Kan die worden weggehaald door Wilschut. Weer een schot. En weer een toepunt. Nou, dat is toch niet te geloven. Een doelpunt van saint -Pigny. een schat van buiten het strafkupgebied. En dat is 3-0. 3-0 na exact 5 minuten spel. Nou, dit zijn werkelijk onvoorstelbare toverheelden. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb al heel wat voetbalwedstrijden gezien. Maar iets dergelijks is volkomen nieuw voor mij. De stem van oud-langs-de-lijn-verslaggever Heinze Bakker... op een novemberavond in Saint-Etienne... waar PSV flink werd afgedroogd in het uefa cup -tournoi. Toen heette dat nog zo. Goedenavond, Heinze. Oude tijden die weer boven komen. Ja, ik, ik, ik, ik zit er weer hoor. Lekker hè? Ja, heerlijk. <laughs> weet je nog de eindstand van die wedstrijd? Nou, volgens mij werd het nog dubbel op uh, na die 3-0, dus 6-0 geloof ik. Ja, ongelooflijk, hè. PSV thuis 2-0 gewonnen, maar uh, uh, einde UF Cup. Ja, en ja, weet je wat het mooie van die wedstrijd is sint Jen ook was. Wij hadden uh, wij, dat is dan Theo Rijtsma, die daar voor de televisie was, en, en ik die daar voor de radio mocht zijn. Uh, wij hadden bij wijze van een hoge uitzondering voor de wedstrijd van de coach van PSV, dat was toen Kees Rijvers, zijn tactisch spelplan mogen horen. Dat deed hij anders nooit, want Rijvers en de pers pakten niet zo goed bij elkaar. Maar wij mochten het toen horen. Hij zou tactisch zus en zus en zus en zo gaan spelen. Nou, binnen vijf minuten lag die tactiek natuurlijk volledig in de prullenbak, want <laughs> ja, stonden ze met 3-0 achter. Tegenzetten, Tjen, uh, is dat dan een van je hoogtepunten, zo'n bijzondere wedstrijd, of moeten we er toch een andere sporter zoeken? Nou ja, hoogtepunten, dat moet ik aan te duiden. Er zijn zoveel hoogtepunten en ook dieptepunten geweest natuurlijk. Dat heb je altijd als je al jarenlang in de sportverslaggeverij zit. Maar ja, wat het voetbal betreft was dit in ieder geval een bizar, het meest bizarre nou. moment dat ik ooit meegemaakt. Want binnen vijf minuten drie doelpunten voor je kiezen krijgen, dat, dat, ja, dat kan geen verslaggever aan. Dan hoor je jezelf niet meer. op een gegeven moment. Nee, dat, dat, dat merkte we. Voetbal was niet het enige hè, dat je deed voor de radio. Nee, uh, ik deed ook uh, wielrennen en uh, vooral schaatsen natuurlijk. Dat was mijn, uh, mijn sport nummer één. Later ook toen ik bij de televisie ging werken. Maar uh, ja, wielrennen heb ik ook veel gedaan en in die radio tijd dus heel veel voetbal ja. Ja en en Elstede tochten. Ja, voor de televisie natuurlijk. Want uh, toen was ik al weg bij de radio. De, de dochter van 85 en 86, die heb ik als uh, commentaar te mogen doen. En uh, de laatste dochter van 97, uh, als uh, regisseur achter de schermen. Kijk. Um, uh, mij is een verhaal te horen gekomen. Maar dat moet jij maar vertellen. Want die zijn ook zo mooi. Die anekdotes natuurlijk. Uh, die horen we hier nog wel eens op de redactie. Maar het is ook wel eens een keer te laten horen aan de luisteraars. Een mooi verhaal. Toen jij als jong Broekje voor de eerste keer meeging met Theo Komen naar het WK ja. Allround. Vertel eens. Ja, ik wilde het ik was WK rond voor Dames in Assen. En ik was net zes weken eh, daarvoor begonnen in heel Zoma Sportslaggever. En toen mocht ik inderdaad met, je zegt het terecht zo, de grote Theo komen ja. het WK Dames gaan verslaan. Dat wil zeggen, hij versloeg de wedstrijd en ik deed droem en dan interviewtjes maken en dat soort werk. En dat was een toernooi waarbij ik toen de laatste rit, en dat is op de 3000 meter, dat was toen als langs de langste afstand van de dames, de laatste rit op het punt van vertrekken stond. Waren er nog twee meiden die de titel konden pakken? Dat was Tatjana Averina, Rusin die had al gereden. En die ander was Karin Kershoff uit de DDR toen nog. En die moest in die laatste rit rijden tegen Erwina Ries uit Polen. Heb je het nog? Ja. Nou, <laughs> niet helemaal meer, maar hadden had dus al gereden. Dus Kershoff wist precies welke tijd zij moest rijden om die titel nog te pakken. Alleen, ik stond beneden met een koptelefoon op en Theo zat boven in het commentaarhok. En ik hoorde hem vanaf de start van de rit in de fout gaan in die zin. Dat hij die twee meiden door elkaar haalde. Dus bij hem was Kershoff Ries. En Ries Kershoff. En ik stond daar beneden gebaard. Te maken naar boven in de hoop dat hij zou begrijpen wat ik bedoelde. En ik, ik hoor hem nog zeggen: dat het, Heinze Bakker, een jonge, nieuwe toeristische collega, die staat al beneden te zwaaien, en die wil ook graag het woord voeren. Zometeen krijgt hij er alle kans voor. Maar we maken eerst die rit even af. En hij ging maar door met Ries Kershoff te noemen en Kershoff Ries. En hij liet Ries die rit dus ook winnen, en waardoor Averine wereldkampioen was geworden. Maar de rit was dus gewonnen door Kershoff, en de wereldkampioen was dus Kershoff. En op een gegeven moment is je dus klaar in al zijn enthousiasme... en geeft hij over naar mij, die daar beneden aan de baan stond. En dan moet je dus als debuterend verslaggever verslaggevertje... de grote verdette Theo Komen, ja, met één, ja, zeg maar, corrigeren. Ik, ik weet waarachter niet meer hoe ik dat precies gedaan heb. Ik weet wel dat ik het heel veel had van om het te moeten doen... maar ik heb het wel gedaan. Ja, uh, mooie verhalen uit de oude doos. Uh, als je nu naar langs de lijn luistert... ik denk dat je het nog wel eens doet, hè? Um, ja, met grote regelmaat, Jeroen. Is er dan wat veranderd eigenlijk? Nou... Ja, natuurlijk is er, is, er, is, er, is er de technologie is veranderd, allerlei mogelijkheden die er vroeger niet waren, zijn er nu wel. Dat is allemaal veranderd. Maar de essentie van de inhoud van het programma is naar mijn gevoel nauwelijks of niet veranderd. Dat is nog altijd hetzelfde. En ik eet Herinner mij nog altijd met heel veel genoegen dat wij met drieën als slaggevers Theo Komen, Hans Prakke en ik in 1977 voor het eerst de Tour de France voor de radio gingen verslaan in een formule die aangepast en wel veranderd en wel, maar toch vandaag ja. de dag nog altijd bestaat, Radio Tour. Dat is een van de hoogtepuntjes, je vroeg in het gesprek naar hoogtepuntjes. Nou, het opstarten van Radio Tour de France halverwege de jaren 70, dat was een echt hoogtepunt. Mooi. Dankjewel Hansje Bakker uh, voor je verhaal. Uh, mooi om je stem weer ook te horen uh, in de eter. Hartstikke goed. Op naar zondag. Uh, ik heb nog een paar berichten. Dat deden we vroeger al, nu nog steeds. Uh, Barcelona tegen Granada is 5-3 geworden. Met drie doelpunten van, natuurlijk, Lionel Messi. Die daarmee een clubrecord verbeteren. Hij staat nu op 234 treffers voor Barca. Het record was 232. Dat was een handen van César Rodríguez in de jaren 40 en 50. En uh, Borussia Dortmund heeft in de allerlaatste minuut van de verlenging... Uh, de finale bereikt van de beker tegen kreuter Fuert. Einde van langslijn. Zo meteen met de Op morgen. Goedenavond. Dag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon? Belastingradio, ze bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...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 Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Hoe aangrijpend en tegelijk hilarisch kun je schrijven over een moeizame vriendschap? J.J. Voskel deed het in De Buurman, zijn laatste roman. Het Boekenweekboek bij uitstek, nu in de boekhandel.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 Bericht uit Berlijn, nu in de boekhandel. Terwijl andere uitgeverijen eindelijk hun overproductie aanpakken... publiceert Van Oorschot twee debuten. En nog verhalenbundels ook. Lef? Nou ja, het zijn geboren schrijvers. Sander Kollaert debuteert met Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde. En Gilles van der Loo met Hier sneeuwt het nooit. Kollaert en van der Loo. Lees en geniet. Dit is Radio 1...